Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De top van Standard Poor's heeft het besluit verdedigd... om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Het Witte Huis had de nieuwe waardering een overhaast besluit genoemd. Dat zou zich natuurlijk baseert op onjuiste cijfers. Standard Poor's spreekt dat tegen. De trage politieke besluitvorming en het gebrek aan consensus... tussen democraten en republikeinen was de belangrijkste reden... voor de beoordelaar om de kredietstatus te verlagen. S&P verwacht niet dat de twee partijen het in de toekomst... wel makkelijk eens worden over de noodzakelijke bezuinigingen... om de torenhoge staatsschuld in te dammen. Amerika had decennia lang de hoogste kredietbeoordeling... maar is door Standard Poor's één stap verlaagd. Twee andere grote kredietbeoordelaars... besloten eerder de status van de Verenigde Staten juist niet te verlagen. Maar zij houden de optie open dat dit alsnog gebeurt. In Syrië is een van de belangrijkste oppositieleiders opgepakt. Walid al-Bouni... Ook zijn twee zonen werden aangehouden, zeggen mensenrechtengroeperingen in het land. Boony wordt door het regime gezien als dissident... en zat tot vorig jaar een tijd lang gevangen vanwege zijn opstand tegen het bewind. In 2000 was hij een van de kopstukken van de beweging... die hervormingen eiste toen president Assad zijn overleden vader had opgevolgd. De arrestatie van Boony viel samen met de toezegging van het regime... dat er eind dit jaar vrije en eerlijke verkiezingen worden gehouden. De laatste maanden heeft het bewind van president Assad vaker hervormingen toegezegd, maar daarvan is nog weinig terechtgekomen. In Amsterdam-Noord is een viskraam ontploft. Dat gebeurde bij het Buikslotermeerplein. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Op foto's op Twitter is te zien dat de viskraam bijna in zijn geheel is verwoest. Brokstukken liggen meters ver. De brand werd snel geblust. Veel mensen werden opgeschrikt door de knal die tot in de wijde omgeving was te horen. Mogelijk is een gaslek de oorzaak van de ontploffing van de viskraam in Amsterdam-Noord. Het weer, het klaart vanuit het westen op. Overdag zijn er dan flinke zonnige perioden, maar later op de dag kans op een bui. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De schippers van BNN. Goedemorgen, het is twee minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 op Radio 1 voor deze speciale gelegenheid. Omgedoopt tot Vaar 7. En dat komt omdat wij de schippers van BNN zijn. Ja. Hoi Frank. Hoi. Dat hebben we vaak gezegd, zeg. Hoi. Ahoitjes. <laughs> en wat ook grappig was, is dat... Uh, uh, we konden hebben volgehouden dat we op zee zaten. Ja. <laughs> Hij is te zeilen, we hebben niet eens, hebben niet Hei, eens een mast. <laughs> nee, maar... Dat is toch wel een beetje het idee dat je bij varen hebt. Dat je echt op de woelige baren zit en zo. En die hebben we ook wel gehad, de woelige baren. Maar zee hebben we nooit gezien. Nee, nog niet eens in de buurt geweest. Ja, Ketelmeer. Dat was vroeger volgens mij al een stukje Zuiderzee. Maar goed, daar hield het ook wel mee op. Uh, ondertussen zitten we uh, in Snake, daar zijn we vrijdagmiddag aangekomen. En uh, ik kan niet zeggen dat de zon al opkomt, maar het begint al wel een beetje licht te worden, zo dus in de lucht. En ik zie dat het inmiddels uh, ook gestopt is met regenen, dat is wel lekker. Gaan eens kijken of we na 6 uur nog even dek op kunnen, want dat is toch wel leuk. Uh, uh, we draaien heel veel goede muziek ook deze nacht, bijvoorbeeld Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Look in the mirror Wanna change my clothes My hair, my face And I ain't getting nowhere I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just the it's on me I shake this world off my shoulders Come on, baby, the laughs on me Stay on the streets of this town And they'll be carving you up, all right you say you gotta stay hungry Hey, baby, I'm just a fan We hebben wel wat dancing in the dark gedaan hoor. Want we hebben toch wel echt we gisteren ook achter dat we toch wel bijzonder veel uh, biertjes hebben weggepimpeld in de nacht. <laughs> Mensen drinken op het water, oh. klaar. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Ja, veel ja. wijn hebben we gedronken, veel bier, veel cider, rum. rum. Oh, ja. Allemaal van dat soort dingetjes. Vodka? <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, het was maar goed dat we een paar sporters tegenkwamen. Um, <laughs> dat konden we heel even net doen alsof wij ook uh, sportief waren. Dus toen kwamen we in. Niet in Deventer, maar in Zutphen of in Kampen. In Zutphen. in Zutphen kwamen we een aantal roeiers tegen. Daar lopen we naartoe. We zien een paar roeiers aanleggen in de haven. En uh, toen wij op onze boot zaten, zagen we er ook een paar voorbij komen. Echt wel professioneel, met de stuurman en zo. Dus we gaan even kijken wat ze hebben gedaan vanavond. Hallo. Hallo. Goeiedag. Dat zijn de schippers van B&N. Ja. Ik zag jullie boot al liggen. Ja. Lekker geroeid? Ja, heerlijk was het. Ja. Maar ik dacht altijd dat roeien van die smalle bootjes zat. Ja. ja, dit is een andere vorm van roeien. Dit is meer het uh, originele roeien van, uh, van voorheen, van de koopverdij en de zuilboten. Maar dat schiet toch niet op met zo'n boot? Nou, 10 uh, kilometer per uur. Probeer het maar eens te lopen. Ja? ja. Ons bootje gaat niet harder hoor. Nee, nee, nee, mag je heel nee. even inzetten? Want hij wiebelt volgens mij wel. Uh... Ja, je mag het even proberen. Kom erbij. Hard gewerkt? Ja, super. Het was, was mijn eerste keer zelfs. Dus. Echt? Ja, zeker. En hoe was het? Ja, zwaar. Ja? Maar wel heel leuk. Ja. Maar je komt voor het eerst bij deze, bij deze mensen? Ja. ja. Oh, je kent ze ook nog niet? Nee, echt totaal niet. Heb je al een beetje namen geleerd, uit jou? Nee, ook nee? niet. Nee. Hoe heet zij? Geen idee. <tiedacht> <laughs> nee, nee, nee. Ja. Hey, hoe geef maar... je dan aanwijzingen dan? Ik uh, volg de voorste man. Okay. Is nee, het de eerste het keer dat je roeit? Ja, echt de eerste echt keer. Ja, zeker. En hoe was het? Ja, super. Hoe ja? deed, ja, het? Hoe super deed super je dat? Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Dank je Waarom wilde je dan ineens gaan roeien? Ik ben gestrikt door Rom met een fles whisky. Jullie misten nog iemand natuurlijk. Hij is mijn overbuurman. Die moeten ze nu dan allemaal eens mee. Hoeveel mensen heb je nodig in zo'n boot? Acht roeiers en een stuurman. Wie is de beste van deze groep? Ja? Uh, nou, ik denk. Uh, Stuurman? Ik denk Wouter. Ja, Wouter, ja? Ja, dat ik al wel. Hij is wel net geopereerd, dus hij is half bionisch. Nou. <laughs> en uh, Je ziet dat hij uh, een stuk harder kan roeien. Nou. Ja, nou, dan ga ik heel even naar Wouter toe. Hoor. Ik vind onze boot een stuk stabieler, uh, Franky. Dag, Wouter. Hallo. Waarom ben jij zo goed? En, ik zou het begonnen. Ja, dan moet je dus eigenlijk aan hem vragen. Hè. Dat, uh, hij vindt dat ik goed ben, maar. Uh... En waarom ben jij half bionisch? Nee, ik ben geopereerd aan mijn schouder, daar hebben ze wat ingezet. Oh. En ik hoop uh, dat dat helpt. Maar het lijkt mij als je roeit, dat je, als je één ding nodig hebt, dan is het al je schouder. Dat klopt, daarom ben ik er ook gaan geopereerd. Daarom kan ik nu weer roeien. Hè? Nee, dat uh, <laughs> is heel handig om goed te kunnen. Maar je, je roeit ook heel veel vanuit je rug en je, en je buik. Dat ja, je je ook zit ook altijd op, ja. in een sportschool op zo'n roeiding. Ik krijg zoveel pijn in mijn rug altijd. Nou, op de sportschool is echt, uh, uh, dat lijkt het een beetje echt op zo'n klein smalbootje, zo'n skif. Yeah. En wij zitten bijvoorbeeld ook vast met onze voeten, vast met onze billen. Dat is weer anders dan in zo'n eentje op de sportschool. Er komt de concurrentie aan, hè? Ja, dat klopt. Wie is beter? Jullie of zij? Ja, wij zijn het snelste team van de vereniging. En zij zijn heel hard aan het oefenen om daar veranderingen aan te brengen. Je ziet ook wel een beetje dat zij nog lang niet zo snel zijn. Ja, je kunt het. We komen hier ook helemaal uitgeput aan. De schippers van BNN. Zingende en vrouwelijke Sean Canary, Want ze zegt altijd... ...something in the... ...something in the... Something the... accent heeft zij? Weet niet. Volgens mij kwam zij uit uh, Australië geloof ik. Uh. Of Canada. Even van die twee. Dus ik weet het niet helemaal. Ik vind het wel een leuk liedje. Op Brooke Fraser. en Something in the Water. Uh, het uh, staat 3-3 in opdrachten. Uh, Frank heeft net zijn opdracht verloren. We krijgen om en om opdrachten. En ik kon dus een flinke klappen maken. Door mijn opdracht te halen. En die opdracht is... Maak een Deventer koek, alleen dan wel met een beetje, uh, uh, ja, een beetje, uh, oh, Wat pit is donder eigenlijk. Ja. Een Deventer space koek moest het worden, met dus een hint aan hash of wiet. En dus stonden Frank en ik al om tien uur s ochtends bij de koffieshop. In Deventer zijn we, midden in de stad. Mooie brink, zon schijnt, lekker weertje. En we moeten, of nou ja, we... Jij vooral. Ja, ik moet een Deventer space koek gaan maken. Deventer, bekend van de Deventer koeken. En uh, dat kan ook wel een beetje specie. Dus uh, eerst maar eens even uh, wiet of hasje of weet ik veel, wat moet er eigenlijk in zo'n koek? Ik denk dat er wiet in moet, okay. dat het goed, goed bakt. Hallo, ja. Wij zijn van BNN, de schippers van BNN zijn wij. En uh, uh, nu heb ik van de presentatrice van ons programma de opdracht gekregen om een Deventer space koek te maken. Een Deventer space koek? Ja, ooit was nou, nou gemaakt? Al eens gemaakt? Een space koek wel, maar een David, ja, in David gemaakt, dus ik denk een David space -koek. <laughs> Ja, dat zei je. Ja, bedoel je het hè? Officieel naar de David koek maken? Ja? Uh, ja daar zou de gember in moeten en zo. Dan zou je een, uh, niet echt een cake krijgen, maar een uh, ontbijtkoek. Oké, okay, een soort ontbijtkoek en daar moet, maar moet er dan wiet of hasje in? Ik denk dat hasje beter zou smaken eerlijk gezegd. Ja, ja, ja past er beter bij. Okay. Nou, hash moest het dus worden en toen moesten we nog even de juiste hoeveelheid en dat deden we dan maar onder het motto Beter te veel, dan te weinig. Twee schippers en uh, hoe groot ga je die cake ook veel worden? Ah, nou, oh, een cakeje. Cake bij de Ja. een cakeje en uh, je gaat hem helemaal opeten. Nou, niet in één keer, denk ik, nee. Uh, Oké, okay. ja. gewoon, uh, gewoon een plakje ja. erbij. Ja. Uh, hoeveel plakjes haal je uit zo'n cake? Twaalf, denk ik, hè? Uh. Ja, twaalf. En je wilt goed spelen. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, Ja, zou ik iets van uh, 5 gram nemen. Oké. Okay. Uh, ja, dat is goed. Doe dat maar. Nou, binnen dus. En toen moesten we nog het recept hebben van al die koek. En uh, dat is misschien wel grappig om te weten. En dat maakte de opdracht ook zo lastig. Dat is dus geheim al 400 jaar. Ah, kijk, tussen de broodjes door. Lekker hoor. Kom binnen, kom binnen. Kijk, ik kan het niet zo groot, maar. Uh... Nou ja, prima, groot genoeg. Hallo. Hello. Leuk, ik ink. Hoi, Bas. Frank. De schippers van BM. De schippers van BM. Dat zijn ja. wij. Ah, leuk, man. En wij moeten uh, een Deventer koek maken. Ho, ga... Enig idee wat het recept is? Nee, geen idee. Hoe kan dat nou? Dat is Niemand het... geheim, hè? Ja. Maar je hebt toch wel. Heb je ooit een keer geproefd? Ja, vroeger kochten we zelf ook. Alleen, uh... En dan? Wie maakt het dan? Een uh, fabriek, daar wordt echt het, uh, het geheim bewaard gehouden, zeg maar. Om, uh het idee van de koek. Ah. Dus je kunt er ook niet echt achter komen wat er nou werkelijk in zit. Nee. Is dat heel ingewikkeld? Ja, dat is wel, het is wel een ingewikkeld iets, zeg maar. Heb je al eens, want die hebben we wel eens geproefd, wat denk je wat er in zit? Ja, het ligt er maar net hebben welke variant je hebt, maar ik denk dat er een, een klein beetje gember in zit. En, uh, ja, noten. Bastard suiker, denk ik. Maar ja, wat er precies in zit, ik ben niet zo gek op koek zelf. Dus, uh, dat is wel Als het bakken zouden ben ik niet zo gek op koek, dus ja. Jeetje. Succes. Ja, nou, uh, google forever dan maar, want uh, online vond ik uh, nog een recept van, uh, van deze Deventerkoek. Wat het waarschijnlijk zou zijn: sinaasappel, suiker, bloemen, dat soort dingen. Dat zou er allemaal in moeten zitten. Dus ik naar de koekshop. Wat een 2,70 euro. Ja. Is ook niet duur. En als het nou lekker is, dan komen we hier terug. Ah, we maken er wel wat lekkers van hoor. Dan maken jullie wel lekkers. We proberen het na te maken. Ja, ik ben heel van. benieuwd, als jullie ja. nou wat lekkers hebben gemaakt, dan willen wij het wel weer proeven. Nou, ja, we ons komen we het wel even langsbrengen dan hoor. Ja. We kunnen we het verkopen hier? Ja, ik denk dat de mensen wel in op los gaan. <laughs> ik denk dat David het nog nooit zo leuk heeft gehad nee. als hij als ja. David de koeken verkopen. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel hoor. Okay. Dankjewel, doei. Nou, en uh, toen moest het <laughs> nog even gemaakt worden. Het uh, was wel een schattig meisje trouwens, hè? die koekshop. Ja, dat ja, is uh, een beetje naïef. Uh, hebben jij heb de koek? Nee goed, oké. Okay. Uh, die koek moest nog even gemaakt worden en dat was natuurlijk een sinaasappeltjeitje. Ja, ik ga een David de Space koek bakken. Bakken? Ja, we hebben dus geen oven. Dus uh, bak ik de koek in <laughs> een balletje een kan toch We kunnen het altijd in ieder geval proberen, ja. Dus, uh, uh, nou laten we gaan beginnen. En een hasje, En een hasje, ja wat gooi je er als eerste in? Uh, ik denk eerst even een. Uh, Waar zou ik eens mee beginnen? Wat is handig om te doen? Ik denk eerst even de sinaasappel. Zo. In de pan. Oh, kijk tijd man. Uh. Kan het nooit goed gaan? Zie het wel? Het ruikt wel lekker. Ja, het ruikt dat lekker. Ja, lekker. Ik denk. Dat het ko dat kok het zo bedoeld heeft. <laughs> dat er een vleugje wijn in zat. staat nu een brokje hasje af. Ja, moet nu, dit is natuurlijk een beetje het laatste punt. En we hebben 5 gram hash. Nou, dat kan er in principe allemaal wel in. Een beetje fijn moet het worden gestampt, hè? Ja. Zo. En dan moet het even... Even opbakken nog, hè? Even mee opbakken. En dan laat ik het gewoon helemaal inkoken. En dan wordt het vanzelf... Een soort van cake. Nou, een soort van cake was het. Maar wel goed gekeurd. Mijn opdracht was gehaald. 4-3 staat het. King Jack is dit met Some Girls. I glass, she doesn't matter. Let's put the two together. You run the King Jack en Some Girls, als je het aan mij vraagt, een van de leukste liedjes van dit moment. Ik vind het echt zo'n... Uh, zo Jij kent die gasten toch een beetje, of niet? Ja, ja, ja, het zijn... Uh... Ik drink eens een biertje met ze. Oh, God, God. Ja, ja. Hey, ja. ken artiesten. <laughs> King Jack, zo heten ze. Leuk bandje. En het liedje heette uh, Some Girls. Ja, het is, uh, het is een klein bootje waar we in zitten, um, 9,5 meter. Dat, is, dat klinkt lang, maar uiteindelijk, als je er drie weken op zit, valt het toch behoorlijk mee hoe groot die is. Um, en het bootje is ook vrij laag. En nu uh, ben ik al, uh, al redelijk lang. 1,90 meter, 1,293 ongeveer. En Frank is 2,02 meter. 2. Dus dat is nogal onhandig met twee lange gasten in zo'n laag bootje. En dus stoten we ook regelmatig ons hoofd. Um, de samenvatting dan van afgelopen week, een round-upje. <laughs> dat is een beeldje. jongen. Laat het zien. Hier. Ja. ja. Oeh. God. <laughs> Hoeveel staat het nu inmiddels? Uh... Een puntje van mij erbij, Even hè? kijken, hoor. Auw! <laughs> oh, man. Het staat nu 28 tegen 20. Oh. Frank. Ja? Auw! Dat nog een sukkel ook. Oh, mijn knie dit keer. Blank, wil jij kolen, hè? Lekker. Auw, <laughs> Yes. Het hoofdstootlijstje hangt hier nog aan de muur. Die gaan we een keertje veilen voor het goede doel. Sam is dit, Tim Knol. Sam's sleeping on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain. Holes in his hand where the money goes through. But an excuse to leave, the one-way ticket. Sam's sleeping town. Sam's sleeping... to self control every bit we hustle turn out into a Sam's leaving on a midnight train Drunk and cooked to the brim again Boards the train to nowhere land The final stop, the start of the end Sam's leaving town, Sam's leaving town Sam's leaving town Sam's leaving town, Sam's leaving town. Van Tim Knol, live opgenomen bij BNN Today. Lange tijd geleden alweer en hij liet zich lekker gaan. Hij dacht, ik pak die even die volle vijf minuten, die pak ik mooi even helemaal mee. Wij zijn aan het ontbijten, het is twee minuten voor half zes. Goedemorgen iedereen. Um, als je denkt van, goh wat een raar programma, waar luister ik eigenlijk naar? Nou, je luistert naar de schippers van BNN. We hebben drie weken lang op een boot rondgevaren. En uh, ik vond het te gek. Uh, Frank, mijn medeschipper, ja, die vond het wel. ook heel leuk. Die zit even zijn broodjes te smeren dat hier. Te gaan, we zitten live op de boot hier in Snake. Dankjewel, Frank. Mm, ja. <lacht> um, live op de boot hier in Snake. En uh, uh, het was maar. Uh, ja, we hadden een beetje paniek op een gegeven moment. Want onze motor viel dus uit, dat hebben we net al verteld. Of hij viel niet uit, maar um, hij schokte wat. Dus toen dachten we, laten we in godsnaam maar snel gaan tanken. Zo, aangelegd aan een stijgen. Ja. In de haven van uh, Kampen en we uh, moeten even tanken. Hij is echt bijna leeg. Het scheelde niet veel gisteren ook. Nee, we hebben nog uh, drie dagen dat we ermee moeten varen nu. Ja, altijd wel hè. We hebben nog nooit getankt hè. Gewoon erin knijpen. Nou, daar ga je Frank. Gewoon er een knijpen. Wind <laughs> ja. En dan knijpen. Die is knopje. Ja, we zijn er. Ja, knijpen en tanken. Dat was het verhaal. Ja, en dan pakken we zeepsop. Ja, dat hoorde ik. Dat is een trucje. Ja, dat, is gewoon de, dat verandert de waterspanning. Hè. Maar dat, dat is het beste met drift. Er valt dus diesel in het water. En dan? Nou ja, eigenlijk kun je het beste laten verdampen. Maar ja, voor het milieu. Iedereen denkt... Uh, dus dan doe je zeepsop erover en dan zakt het naar de bodem. En dan zie je het niet meer. Het is gewoon een beetje het verbloemen van dat er heel veel... Precies. Eigenlijk kun je het beter laten verdampen. Dat is veel beter. Hoe duur is het eigenlijk? 1,40 1,40. 140 ja. Dat valt wel mee, want de wetten hebben gezegd dat het hartstikke een stuk duur is aan het water. Ja, maar in deze haven is het meer uh, ja, een service aan de watersporters. Dus dan zeggen ze van. Uh, We doen er een heel klein beetje bij op dat het geen geld kost. Het kost elektra, je moet het laten keuren. Maar je hoorde dat je in Friesland 1,53 moet betalen. Zo. Maar Hoezo is het zoveel duurder dan op de weg? Nou, dit is een. Je, je verkoopt minder. Aan de weg uh, bestellen ze per jaar misschien wel een miljoen liter. En wij doen 16.000 liter en dan een stap. Uh, dus dat is altijd uh, duurder. Ah, dus u neemt kleinere aantallen af na ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja. En je hebt wat meer dingen waar je op moet letten hè, boven water. Zoals? Nou, het milieu, hè. Nu moet er weer een nieuwe tank komen. Die kost er ook bijna 10.000 euro. Maar ze verzinnen dan weer wat nieuws. Er ja. moet er weer wat nieuws komen. nog geld kijken naar de tank Luc. Ja, het is niet. Maar, maar nu gaat dit gaat wel goed, hè? Want de slang zit erin. Ik hoor hem, uh, ik hoor hem ook, uh, ook stromen. Dus Volgens mij uh, komt het wel goed. Ja. Ja was een mooie vent, vond ik. Vind je niet? Ja, hij was de havenmeester in. Kampen. Kampen. Ja, oh, een mooi uitzicht hadden we daar ook met ons ja. bootje. Op de lichtgevende binnenstad keken we. De lichtgevende binnenstad. <laughs> ja, <laughs> hij was mooi uitgelicht, de torens en de bruggen en ja, zo. Dat was heel mooi. En deze man die was dus havenmeester en, uh, en uh, deed dat tanken er ook nog maar een beetje bij en zo. En uh, uh, ja, je hoorde dat trucje. Dat was een goed trucje. Zo zijn er wel meer trucjes. Maar ze deden dus af, uh, uh, afwasmiddel. Drift, ja. het liefste, de drift. Ja. Deden ze dus in, uh, in, een, uh, in het water. Zodra de diesel in het water. En dan, daarmee brak je dus de waterspanning. En, uh, maar je zou het in principe ook kunnen laten verdampen. Gewoon door de zon. Dus hetzelfde effect. Ja, maar dan ziet het er. Want ik had het ook nog even met de havenmeester hier in over gehad. Want we hebben gisteren ook nog even volgetankt. Mm -hmm. Dat, um, dat wel kan, dat je het laat verdampen, maar dan ziet de echte haven eruit alsof er een olieramp is geweest. Want één druppeltje diesel kan, er al, kan het eruit laten zien alsof er echt twintig vaten leeg zijn gelopen. Dus ze doen het liefst meteen, om een beetje goed eruit te zien, verzorgd, een uh, beetje wat afwasmiddel eroverheen. Ja. Nou, de tank zat vol en toen moesten we nog betalen. Wat is uh, Nico, wat is de eindstand? 121 liter, jongens. 121 liter? Ja, en dan komt het, comma 3. Oh ja. Oh ja. ja precies, precies ja. Je ja, precies ja. weten, toch? Ja, dan zijn we 170 euro kwijt. Weinig, hè? Het is, het is bijna te geven, hè? Ik zie dat jullie ervan denken van, nou, dat valt mee. Dat is een extra kratje. Luke, uh, jij betaalt. Kijk je even af? Oh. Dat lijkt wel een weg. Uiteindelijk mocht ik toch rekenen. Dankjewel, je wel, Frank. Alsjeblieft. Ja, dat is leuk. Uh, zometeen het verhaal van de Rode Draak. I'm running out of ways to make you see I want you to stay here beside you I won't be okay and I won't pretend I am So just tell me today, I Take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing more than you back. It's not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 Patrol met Just Say Yes. Wat zeg je van? Dat is een grapje, ik zei ja. Ja, hij weet ik, Just Say uh, yes. ik snap het. Ja, hoor, je hoeft het niet uit te leggen. Oké. Okay. Drie weken zijn lang, Luke. Drie weken zijn heel lang. Nou, voelt het lang, ja? Ja. ja? Ik uh, ben blij dat ik uh, weer naar uh, mijn huis ga straks. Ja? Ja. Waarom dan? Nou, ik heb mijn vriendinnetje wel gemist ook. Zo. Het schippers bestaan is best wel eenzaam, want je bent alleen maar op het water. Ja. Nu was ik met jou. Dus het was niet heel eenzaam, maar wel. Ja. ja. Ja, ja, ik ben wel blij dat ik straks weer huizig. Ik ook wel, hè. Ik ja. heb het wel een beetje gehad. Ja, de, de zon komt dan? Ja, de zon komt er. Oh, ja. Um, ja, we hadden het wel een beetje gehad. En op een gegeven moment word je ook een soort van, uh, soort van bootmens. Dan ga je ook gedragen en dan ga je dingen doen die, uh, die andere mensen die een boot hebben ook doen. Nou, een beetje elkaar aanstaren bijvoorbeeld en um, als je aan een boot af bent, ja, dan, dan blijf je eigenlijk de, de andere mensen ook weer aanstaren. Dat is echt wel een dingetje hier op het water. Bijvoorbeeld bij de sluis. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Lint. Sta je met je kopje koffie? Ja, lekker even bij de sluis kijken. <laughs> en je bent niet de enige, dat doen heel veel mensen ja. hier. Het is een, uh, een mooi sluisje bij Bloksel. En daar gaan ook heel veel mensen doorheen natuurlijk, elke dag. Vanaf 8 uur tot 7 uur. En het uh, en houdt ook maar niet op. En nou, ja, Toen dachten ze hier op een gegeven moment ook, weet je wat, we bouwen er een terras omheen. Ja. <laughs> dus, het is een hele... hele Hotspot geworden eigenlijk. Maar het is ook wel leuk om te kijken, want er gaan best wel eens dingen fout ook. Ja. En net zoals met Formule 1 moet je daar ook het hardst om lachen natuurlijk als ja. er een crash is. Maar het is wel een beetje leed ja, ik even vragen. Ja. Jullie hopen toch stiekem toch ook dat er iets, iets, iets fout gaat? Zeker niet. <laughs> niet. U wel, mevrouw? Nee hoor. Meneer, ja? wacht u ook op dingen die misgaan? Nee, eigenlijk niet. Jawel. Dat is niet leuk, hè? Want er kan al weinig misgaan, zo, of niet? Ja, nou, ik zag daar net mijn vrouw erin jagen, hier de sluis in. Dat kan best wel wat misgaan, hoor. Andere, andere kant er weer uit. Hè? Komt u hier vaak om te kijken? Uh, geregeld, ja. ja? Hm. Zit u dan ook wel eens op zo'n stoeltje? Want dat zagen we gisteren allemaal op nee, nee, nee. stoeltjes. Nee, die wachten dus wel ergens op, hè? Ja, hè? Nee. Heeft u uw boot nou precies zo neergelegd dat u lekker kunt kijken naar de sluis? Ja. ja, dat was wel de bedoeling. Ja, we liggen hier eerlijk. Het is altijd feest bij de sluizen, dat weet je. Ja, ja want, want er kan best nog wel eens wat misgaan. Is het, toch, is het een beetje leedvermaak om te kijken wat er allemaal misgaat? Nou, leed leedvermaak, uh, min of meer wel een beetje natuurlijk. Want het is uh, altijd leuk om te zien wat er binnenkomt. En eens uh, dus even te kijken waar de fouten zitten en waar ze uh, ruzie maken. Of want er, gaat, want er wordt veel ruzie gemaakt, hè? daar Af en toe alles, ja. En gisteren zaten er ook echt mensen op klapstoeltjes met coolboxen gewoon echt de hele ja, middag te kijken. Man, die zitten daar uh, op die bankjes en die zitten daar uh, pannenkoekjes te eten. Ja, wat ja. dan denk je dat die pannenkoekjes zo hard lopen daar, gewoon om <lacht> aan die sluizen te zitten. Maar die maken er echt een uitje van, sommige ja. mensen. Ja, dat klopt. Nou, hopen dat er vandaag nog lekker veel misgaat. Hey, wij gaan ja. er zo meteen doorheen, hè. je dus kunt uh, Oh, dan wacht kijken. ik dat even af. Dan wordt ja. het feest natuurlijk, ja. <lacht> Het was volgens mij ons laatste sluis. We gingen er heel soepel doorheen ook, weet ik nog wel. Want we waren natuurlijk, we zaten een beetje cool te doen voordat we er doorheen gingen. Weet je, zo van, oh, moet je al die domme mensen zien. Hmm. En wij uh, maar, nou, Het is toch wel, het is, het is, uh, je, als, je er, als je bij een sluis zit te kijken, dan, uh, dan denk je, goh, uh, makkelijk je vaart die sluis in en dead zit, Maar dat is toch best wel lastig nog, want uh, je hebt best wel last van stroming, van wind. Nee, telkens, je moet toch in een, in een vrij dunne gul moet je, uh, proberen te varen. Ja. Dus dat is wel. Ik vond het wel lastig altijd, die sluizen. Ik vond de kleintjes lastiger dan de grote, want we hebben op grote. terwijl we. Te uh, lek was dat, hè, Hadden ja. we nog wel veel van die grote sluizen. Op een gegeven moment laag maar naast de, een. een Beroepsvaart. Ja. nou echt een bakbeest van 100 meter, ook weer of zo? En die stuurt hem er wel zo in, hè? Ja. Oh, maakt niks aan, gewoon echt. Tuk tuk tuk. En wij zijn in van. paniek met het kleine bootje. En hij tuk gewoon tuk tuk. zonder boeg en heksgroef. Dat zijn extra schroef aan de voor- en achterkant waar je zo. Horizontaal een klein gaasje in kan. Hij heeft gewoon alleen een roer en een gas vooruit en achteruit. Ja, hij heeft ook wel boeg en echt goed, ja? toch? Ja, denk het wel. En maar, jij bent de kapitein. Ja, dat? dat heeft hij wel, dat heeft hij wel. Volgens mij komt het daar vandaan en hebben daarna die pleziervaart oh. uh, scheepjes gekregen. Maar ik vond het knap, hoor. En ik vond de sluizen wel leuk, want ik kan even naar elkaar kijken. En je gaat dan soms echt zes meter omhoog of zes meter naar beneden. Dat ja, nou. verval is echt heel hoog. Ja, en ik vond het ook wel lekker, want dan kon je ook even... Want dat varen was er soms wel een beetje saaier en zo. En dan had je ook, had je, had je ook oh, gewoon even had je, even... had je even een verzetje. Ja, dat was er, nou, ik vond het altijd wel leuk altijd. Ook daar hadden we weer een feilloos systeem in bedacht. Jij eerst aanleggen, daarna ik naar jou toe rennen. Jij rende naar voren en voilà, dan mag hij in de sluis. Oh, wat waren we goed. Wat waren we goed. Drie weken. Nina Simone is dit en Ain't Got No. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no.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 Simon. <lacht> en Simone. Simon. En één God Know. En wij zaten lekker mee te zingen. En sowieso waren we al van het zingen in de boot, Wat hadden we dan nog? Voor mij een toppetje. En een breezer. Oh, die, ja, die deden we heel erg vaak. Nooit een gloefballon hadden we Het uh, allemaal meer, joh. If you don't know me by now. Die deden we ook, ja. ja Night, nice, zeg ik altijd. Ja, ja, nou, ja, zijn... ja deed ik natuurlijk fout. En, ja. eh, uh, your song. I hope you don't mind. <lacht> ja, ook mooi hoor. Nou, allemaal van dat soort liedjes deden wij. En um, op een gegeven moment waren we even naar de kroeg geweest, in um, Blokcel En uh, uh, nou, een paar biertjes gedronken en toen kwamen we terug bij de boot. Zo rond negen uur, best wel vroeg eigenlijk. En Frank was lekker aan het zingen en die maakte daarmee eigenlijk ineens wat mensen wakker. Die onder een zeil uh, in een piepklein bootje al aan het slapen waren om negen uur. Uh, en toen dachten wij, weet je wat, wij verzorgen het slaapliedje. Ja, girl, girl, girl is misschien wat te up tempo voor yeah. nu. Nee, dat maakt me niet voor me. Nobody's wife. Michel? Ja, oh ja. Wat is? are uh... uh, looking for? <laughs> Ik ken de technisch <laughs> heel goed. Eh. Uh... van de uh... Lange. Oeh, dat is meer jouw straatje. Eh. Uh... Miracle. miracle. A miracle, miracle looking in my life. A miracle miracle. In miracle, miracle. <laughs> miracle. We zijn een lopende jukebox. Nog iets anders? Hé, hey, liggen jullie echt al te slapen? Het is super licht buiten nog. Ja, het is dus allemaal onder de kin, wat hier ligt. Maar jij niet? <laughs> nee, ik <laughs> wel! <laughs> maar jullie, hoe met zoveel liggen jullie daar dan? Uh, met z'n vieren. Wow, dat is echt de helft van ons bootje, Luc. En wij liggen met z'n tweeën en zitten al te zeuren. <laughs> ja. Oh. Maar jij zit altijd wel een beetje te zeuren. Oké, okay, nog één liedje. Ik op met je voeten op de grond. Ga niet zitten met de zicht, Hou je armen in de lucht. Sta nu op, wassen gans. Doe de kabuut dans. Ik ga naar binnen. Binnen! Binnen ja, hart, binnen je ziel. Slaap lekker hè zo hier deed je weer fout Frank, want je zei, ga nu zitten als een gast, maar ze ga nu zitten als een zwaan, dat is een goede tekst. Oh, jij moet een grote als zwaan. <laughs> uh, nou ja, wij dus, uh, wij ook uh, slapen. De volgende ochtend gingen we maar eens even bij haar vragen wat ze in godsnaam met al die kinderen in die boot deed. Uh, we zijn op zoek naar avontuur. Nee, zijn, wij uh, komen uit Wannekerveen varen. Uh, daar hebben we een huisje en uh, we zijn nu gewoon twee dagen op stap. In, in, een, in een boot slapen is leuker dan in een huisje. Wij kwamen hier gisteren aan en Frank die zat een beetje te zingen en zo. En daar werden jullie natuurlijk weer wakker van. Maar aan de andere kant, het was ook nog maar negen uur. Ja, precies. Maar ja, wat moet je in Blokzeil? Heb jij iets ontdekt? Nee, ja, wij zaten daar een beetje in de kroeg. Maar ja, ga je met kinderen van onder de 10 natuurlijk niet naartoe. Maar ja. je, heb je dan niet liever als je dan... Dan ligt ernaast je zo'n enorme grote zeilboot, ja. die zitten daar Ik lekker mee. Ja, jullie klagen dat jullie uh, weinig ruimte hadden. Ja. Met z'n tweeën in deze Huisen boot is al, toch... Uh, al bijna drie weken erop. Behoorlijk comfortabel, toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja. In vergelijking met dit wel. Nou, dankjewel. Ja, geen dank. En uh, goede vaart. Bay Bicycle Club... En shuffle. En misschien vind je het wel leuk om een beetje door onze foto's heen te shuffelen. Dat kan op onze website facebook.com slash de schippers van BNN. Dus facebook.com slash de schippers van BNN. En als je ons liked, dan ben je één van de 126. En als jij erbij komt, 127. 128. Kan zomaar gebeuren. Uh, facebook.com slash de schippers van BNN. Op een gegeven moment lagen we in een haven in Wageningen. Nee... Oh, Zutphen, daar waren we water gedaan. Oh ja, Zutphen, ja, hoezo. Over... Ja, we, oh, ja we, waren een beetje... we kwamen in de ghetto van Zutphen. Ja, we waren daar mensen tegengekomen op het terras die wel eerder op, op het water tegen waren gekomen. Dekke biertjes gepimpeld, rood wijntje erbij. Toen moesten we teruglopen. Ja. En uh, Luc heeft verschillende eigenschappen, ben ik, achtergekomen. Hij slaapwandelt. Ja. Maar hij verdwaalt ook. Ik noem hem ook wel Hans en Grietje in één. Ja. Want, uh, nou ja, we liepen dus door Zutphen en Luc was komen lopen. Ik was op het fietsje geweest, dus ik had het minder goed op de weg gelet. En, ehm... Uh, wij lopen zo. Nou, volgens mij ging het allemaal wel goed. Ik herkende ook al wat onder het station door. Naar links, rechts, over een beetje een wagenkamp. Ik zeg, Luc, moeten we niet een keer naar links? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben ook heen gelopen. Ik weet zeker rechtdoor. Ja. Oké, okay, Luc, uh, jij bent toch de schipper? Dus wij lopen, lopen, lopen. Ik zeg, Luc, volgens mij moeten we toch echt een keer naar links? Want volgens mij is het daar het water. Luc, nee, nog een stukje rechtdoor. Op een gegeven moment kwamen we langs verschillende groepjes hangjongeren. Zagen we in het met... kamp zaten we nee. Ja, we zaten echt in het kamp. Ja. En toen zei Luc. Ik pak toch even mijn telefoon erbij met Google Maps erop. Dat doet een plannetje. En uh, dan, dan weten we een beetje waar we naartoe moeten. En wat bleek, we waren een flink stuk te ver doorgelopen en ah, we moesten naar links. Het was echt twintig meter. Nee. Ah, het scheelde niet veel, het scheelde niet veel. Het oh, was Zutphen dus. Het een leuke stad, hè Zutphen. Ja, ja dat was een soort beetjesavond ook. Niet. Een leuke avond ja, ja, zeker. Lekker op terug gezeten. Nou goed, um, we lagen in, daar in een haven. En um, de volgende ochtend zagen we dat de vrouw naast ons haar boot aan het verkopen was. en uh, Dat was een beetje een oud ding. Uh, maar toch kwamen er wel twee kopers op af. Hoe duur is die? Ja, dat hangt er nu vanaf van wie er wat die, die de voor gaat <laughs> ja, geven. Ja, zagen, er kwamen wat mensen langs op een boot en die waren wel geïnteresseerd ernaar. Ja, Hoe dat gaat klopt. dat dan? Want ze kwamen aanvaren en zeiden van... Hey, ja, wat duurt die al de al de boot? Wat we het nu doen is wel heel erg spannend hoor. Ik bedoel, in principe uh, gaat de boot nu waarschijnlijk naar een opkoper. Want ik heb hem nu een poosje te koop liggen en ik kan het zelf niet meer uh, rondkrijgen. Om hem uh, dus top, uh, in topconditie te houden. Ja. Dus ja, een opkoper biedt er altijd weinig voor. Dus als dan een particulier komt en die zegt ik doe er uh, nog weer wat bovenop, ja, dan is dat goed. En nu kwamen er net twee particulieren aanvaren. Ja. En die willen we misschien wel hebben. Misschien, ja. Maar doet hij het nog wel, de boot? Ja, de, de boot doet het dus perfect. Dat is het hem juist. Ik heb een gereficeerde motor erin liggen, dus dat, dat, dat maakt hem waardevol. Maar waarom doe je hem eigenlijk weg? Want het is best een leuk bootje. Ja, ik heb een aantal oh. jaar met de kinderen gevaren, maar mijn man werkt tegenwoordig zomers. Dus ik heb nu drie zomers in mijn eentje met de kinderen gevaren. Hij past pas niet meer in bed. De be en uh, mijn zoon past <laughs> niet meer in zijn bed. Dus uh, ja, we zijn, er, uh, we zijn er gewoon eigenlijk klaar mee. We willen weer zoiets dus. wat ja, anders. Wel zonde ja, eigenlijk dan. Ja, is het ook. Ja. Maar ik heb een poosje gedaan over die keus. En uh, ik sta daar nu volkomen achter. Als ik nu nog een keer wil varen, dan huur ik een boot. Oh, ja. Dan is het voor een vakantie. Maar daar hoef ik niet meer een boot een heel seizoen voor te onderhouden. Hoe ja. gaat nu de onderhandeling verder? Want ze het gaan, nee, ze gaan, even gaan nu weer weg. Eerst eens gewoon kijken okay. wat ze ervan vinden. De boot ligt nu in zijn winterslaapje, zoals dat heet. Je haalt zomers, of in de winter haal je de motor zodanig uh, uit elkaar dat hij de vorst kan doorstaan. En dat moet eerst weer in orde gemaakt worden, anders kun je geen motor aanzetten. Hmm. Hoe heet de boot? <laughs> hij heet de Rode Draak, alleen de naam ligt binnen. <laughs> die hebben we er nooit meer op kunnen plakken. <laughs> Zou je hem gaan missen als je hem hebt verkocht? Ja, ik ga hem wel missen, ja. ja. Wat was de mooiste reis met de Rode Draak? Wat was de mooiste, jongens? Groningen. Kroningen. Ja, rondje, rondje onderlangs. We hebben een aantal uh, dingen gedaan. Ja, het is gewoon altijd leuk. Het is altijd feest op een dag. Nou, nee, maar afscheid van de Rode Draak. Ja, ja. ik ah, zou de, de laatste eer yeah. willen yeah. Dank. Dag Rode Draak. Oké. Okay. Wij namen ook afscheid van de Rode Draak en van de haven van Zutphen. Gingen door naar Deventer. Dit is Milo, you and me. Ik wou dat je een beetje funny. Niet alleen funny, maar echt bang. We kunnen de straat Just like cats, but we never stray. Uh,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 Er staat uh, 4-3 voor mij in opdrachten en uh, ja, Frank die moest dus de opdracht halen, anders zou hij worden gekielhaald. En hij moest een snor afscheren van zo'n bedweterig boottypetje. en dat ging zo. Ja, dat klopt, ja. Mag ik hem afscheren? Ja. Nou, ik zou niet weten waarom. Dan We verdien ik een punt. Een punt? Ja, dat is heel, uh, helaas uh, jammer. Ja, dat ik niet doen hoor. Maar uh, ik denk dat je een andere kandidaat moet zoeken. Ja, bent werd heel erg gehecht aan die snor, want hij is niet heel groot. Nee, maar mijn snor is wel gehecht aan mij. Dus die gaat er niet zomaar vanaf? Nee, precies. Meneer, mag ik uw snor eraf scheren? Mijn snor eraf scheren? Nee. Ik ben er heel erg gehecht van. Ook niet als ik zeg dat ik een punt mee kan verdienen. Dan win ik van hem daar, die jongen die daar zit. Nee, nee, nee. nee en dan alles wordt ik gekielhaald. Ja, maakt me niet uit. Maar meneer, die snor die gaat er echt niet af. Nee? nee Hoe lang nee. heeft u hem al? Oh, vanaf mijn twintigste jaar of zoiets. Oh, echt? Hoe oud bent u nu? 63 Wow, nee, 43 is jaar heel, zit hij al boven u, boven lucht. snor, dus die ga je niet zomaar afscheren. Maar ja, staat er goed, hoor. Ja, dank je. Ja. Veel plezier ervan. Ja, dank je. Meneer, zou ik misschien uw snor eraf mogen scheren? Helemaal niet. Nou, meneer fietst snel vandoor. Ik maak de mensen een beetje bang nu. Ja, dat snap ik ook al. Oh. Die heeft een snor. En een baard. En een baard. Alles gaat eraf. Als alles eraf gaat, dan staat het 5-4. Dus ja. Dan krijg je twee punten. Ja, hij is een beetje dronken, dus... U heeft een prachtige baard, een prachtige snor, vind ik. Ik ben een jaloers op. Ik heb het zelf niet. Zou ik hem mogen afscheren? Uh, nee. Ook niet voor een biertje nog? Nog even over een klein nee, kopstootje echt, erbij. Niet. Voor geen goud? Echt niet? Nee, je zeker weten. Dan kan ik wel een punt verdienen en dan win ik van hem. Nee, ik, ik wil ik van alles voor je doen, maar oh. dat gaat niet door. Dit zeg maar iets anders. Doe een ander voorstel. Ik ben met geboren, namelijk. En, ja. daarom heb ik dat. en daarom laat ik, doe ik het ook niet meer weg. Ja. Helaas, helaas, helaas. Voor Frank, en dus werd Frank gisteren gekielhaald. Vrijdag was het al. Uh, hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen na 6 uur. En dan hoor je ook Ferdinand, want het voetbalseizoen is weer begonnen. Dus Ferdinand en voetbal is ook weer terug. Ja, en Feyenoord is nog steeds koploper van de competitie. En Ferdinand is natuurlijk een groot Feyenoord-fan. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 6 uur met Mark Visser.